Het is nieuws van drie uur. Dit is Mautschuurs met het 12 mensen aangehouden in verband met de aanslag gisteravond bij de London Bridge en de Borough Market. Op een aantal plaatsen in de wijk Barking zijn huiszoekingen gedaan en die gaan nog steeds door, zegt de politie in een verklaring. Bij de aanslag vielen zeven doden en 48 gewonden. De aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten. Harde woorden van de Britse premier May na de aanslagen gisteravond in Londen. Op een persconferentie sprak ze de woorden genoeg is genoeg. Er moet een hardere aanpak komen van terrorisme, zei May. Ze bevestigde dat ook deze aanslag een moslim-extremistische achtergrond heeft. Volgens haar moeten landen internationale afspraken maken... om extremistische propaganda online te bestrijden. Verder moeten plekken waar extremisten zitten worden aangepakt... zoals in Syrië en Irak. Mee wees er ook op dat extremisten in Groot-Brittannië veel te veel ruimte krijgen en dat er meer moet worden geïntegreerd. En de man die de bomaanslag pleegde bij een popconcert in Manchester heeft leden van IS ontmoet in Libië. Dat schrijft de New York Times. Het is niet duidelijk wat er tijdens de ontmoetingen tussen IS-leden en aanslagpleger Salman Abedi is gezegd. Bij de aanslag bij een popconcert van Ariana Grande in Manchester... twee weken geleden kwamen 22 mensen om het leven. Op een industrieterrein in Bunschoten is een lichaam gevonden. Of het de sinds donderdag vermiste Savannah van 14 jaar is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek, onder meer met honden en een helikopter. Volgens de politie kan het onderzoek nog uren duren. Het lichaam werd gevonden door een voorbijganger. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het oosten kan een bui vallen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen zon, maar vooral in het westen en noorden... in de loop van de dag kans op een bui. Dan en ook een graad of 21. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Volendam en Zeeburg, 5 kilometer en een kwartier vertraging.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 But Die team zo door het centrum van Zandvoort heen sluipen. Hè? Onze eigen weerman Lex van den Horen. In een tikje, ja, wat heeft hij nou bij zich? Nou, dan weet je. Ja, uiteraard. Je hoorde de single van Crowded House als eerste plaat naar het nieuws. En weer van drie uur. Welkom terug, uur twee met daarin de volgende onderwerpen. Uh, Allereerst gaan we natuurlijk over een tweetal platen weer schakelen. met het circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de Pinkster Races.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 Uiteraard gaan we twee tweede uur ook eens even deelstaan bij de tennis-eredivisie. En dan hebben we het over Nederland. De gemengde teams waarin Zandvoort ook vertegenwoordigd is. En waar we Zandvoort momenteel op een achtste plaats terugvinden. En vandaag spelen ze uit in Den Haag. Daarover later meer. Half vier natuurlijk de evenementenagenda. En er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En het begint vanmiddag natuurlijk allemaal met, van vier uur met Zandvoort Live. Tot nog... Tot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 Dat betekent ook zonnig muziek zo op de zondagmiddag. Wat dacht voor deze. Hier is Ryan Pers in de Dolce Vita.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 Ja, dat klopt, uh, race STWC. Ja, we hebben daar uh, twee, nee zelfs drie keer uh, safety gehad. Het was een uh, race over 50, 50 uh, minuten. Uh, echte race uh, ja... Ik uh, denk dat je daar met de 28 minuten uh, uh, voldoende hebt. Die race is inmiddels een De uh, winnaar daarin uh, was uh, Koen de Wit in een uh, BMW. Waar we nu mee bezig zijn op de het uh, uh, uh, Dat is een Mazda race. Mazda MX-5. De Mazda's, maar uh, dat moet de Nederlandse Dit uh, weekend zijn ook uh, de Engelse gasten hier. Uh, die ook een uh, Marsta Cup hebben. En die rijden eerst een race. Later op de dag hebben we dan nog de Nederlandse.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 een derde is wederom een Engelsman, dat is Ali Bray. Nou, die strijden uiteraard om de overwinning hier. Compact veld ook, niet zo groot, 20 auto's. Later op de dag hebben we de Nederlandse versie van de Masters En dan zien we ruim 38 auto's aan de start. En ja, dat moet toch wel gaan leiden tot een heel mooie race later vanmiddag. Ja, want die Nederlandse competitie van de Masters is enorm populair, hè? Ja, die is uitermate groot. Heeft te maken met het kostplaatje, ook met de auto. Heerlijk autootje, valt wat aan te doen. Die zijn nog, ja, te krijgen is een groot woord, maar tegen een redelijke prijs aan te schaffen en het te racen...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 De kampioen in de mazda klasse die kwam uit zo'n grote jury. Voor die doet nu wat hoger op in een BMW Dat hij raced. maar ja, dat start is uh, uitermate groot. Blijft ook groot. Misschien uh, dat al uh, seizoenenlang. lang. En net wat ik zeg, vanmiddag zien we er ook weer uh, ruim 38 van start gaan. Ja, doet hij uh, bekende van uh, CFM Standvoort, uh, Tim Koemans, doet hij ook mee?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 Dat is uh, Formule Ford. Uh, Marzo Albers, uh, ja, een van de talentrijke Nederlandse racers in het verleden. Helaas, uh, tragisch uh, verongelukt uh, in Trugsten uh, toen hij de stap had gemaakt van uh, Formule Ford naar Formule 3. was daar ook al uh, succesvol in die uh, Formule 3. Maar helaas, uh, ja, in Trugsten, om het leven gekomen bij een ongeluk. En Marzo Albers uh, ja, werd gezien uh, toen de tijd. Als het aanstormend uh, talent die ongetwijfeld uh, Formule 1 uh, zou gaan halen. Nou, zover is het helaas uh, nooit uh, gekomen. Albers, uh, die eigenlijk al jaren uh, geëerd werd hier uh, door zijn vader tijdens andere evenementen, was uh, tijdens de masters op Formule 3, Hij werd er altijd door de vader van uh, Marcel Albers aan degene die in Formule 3 uh, tijdens die race de snelste ronde gereden had. Daar werd dan uh, Marcel Albers trofee hier aan uit uh, En nu hebben we uh, een de Kort uh, race, uh, de Marcel Albers Memorial uh, race. Nou, mooi dat het uh, ook uh, dit weekend weer plaatsvindt uh, op het circuit Zandvoort. Heel veel plezier daar nog, uh, Willem. En straks komen we uiteraard weer uh, bij je terug voor het vervolg van de races. Oké, okay, tot zo. Tot zo, dat was Willem van deze vanaf circuit Zandvoort. En hier is de single van Will to Power in Baby I Love Your Way. En uh, na het uh, vitamine van vanmiddag zijn we weer uh, terug, uh, Albert Jan. Jorgen, Clark Klerk en Edelen. Heerlijke zonnige zomersmuziek op de zondagmiddag bij CFM. Ja, we gaan eens even weer uh, sporten. Nou, wij zelf niet hoor, maar we volgen vanmiddag wel op de voet. Onder meer de European Hockey League. Ja, en, uh, even voor de luisteraars die niet helemaal thuis zijn in het wereldje van de Europa Hockey League.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 Some spotlight on the slide, whatever comes, comes too clear, do you slide on all your nights nice like this, do you try on all your nights nice like this, I might. put some spotlight My favorite part, we see the lights. They got so far. It went too fast. We couldn't reach it with the arm uh, wrist on the wrist of Lincoln Charm. Yeah, laying was still a link Park Like we could die all young, like we could die all blind. If we could see 20 in 2020 twice, we could see it till the end. Spotlight, on yeah. her face. Spotlight.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 Good gracious. Tearing hey. up my diamond while I'm hopping out of spaceships. Sure. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the papa bros, flashing crazy. She swallowed hey. the bottle while I sit back and smoke gelato. Hey. Walking my match at 20,000 painting Picasso. Hey. Bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. Right. She having it with the color working on the bachelor. Got I know you, you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of you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 Kom en wandel mee tijdens de Zandvoortse wandel Vierdaagse. De start is de eerste drie avonden om half zeven... vanaf de Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan, nummertje 14. En de laatste avond is de start vanaf het Kerkplein om half zes... voor zowel de vijf als de tien kilometer. Bij de start inschrijven is ook mogelijk en het kost dan zes euro. In de voorverkopers, heb ik begrepen, zijn ze een euro goedkoper. En dat is dan, daarvoor moeten ze zich vervoegen bij de Bruna aan de Grote Krocht... dan wel bij mevrouw Miesbeek, dan wel bij mevrouw Joostra...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 Uh, aan het werk te zien. Vanaf 12 juni dus... het EK Zandsculpturenfestival... te Zandvoort. Zo, weer uh, voldoende te doen de komende dagen. Ja, Albert Jan, daar komt u weer aan. Hè, je plaatje. Ben je nou weer blij? Nou ben je blij. Nou ben je blij weer... Oké, De Sound of Philadelphia.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 Tussenstand momenteel uh, 4-0 in het voordeel van Zandvoort. Dus die winst is binnen. Er zijn zes partijen die in totaal gespeeld gaan worden. Dus uh, die kunnen niet meer ingehaald worden. Dus vandaag gaat de winst naar Zandvoort. Gelukkig naar het gelijkspel van gisteren dan, hè? Klopt. Ja. ja om inocente de ongeraakte cupido. Shaina Fabia, maar Shaina helpt mij niet. En het geheim ligt onder de kast, die vindt ons. Het geheim. Comino per la capo, me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado.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 Oh, no, no, me siento enamorado Ay, Me siento enamorado ben? Si me ik dat ik een man ben? Meen ik dat ik en die staan buskando een Ay, vive enamorado, Pensando, su vida is een Bot su vida, Bot su vida, Ziente namorado. Ziente namorado. Ziente ah, namorado. Ziente namorado. So, Ziente namorado. Zo, dat zijn nog eens uh, samen zijn klanken. Zal op de zondag uh, bij CFM. Mi sento amarato. CFM, Raze Radio. Everybody. Everybody. <laughs> Ja, we gaan weer uh, liveschakelen naar uh, Sigviefs Zalvoorts. Naar uh, Willem van Lies in de Pinkster races. Gezellige boel daar. Ja, zeker. Uh, joh. Dus geniet uh, hier een lekker rond zonnetje. <laughs> Toch wel aardig wat uh, mensen rondom het circuit, Ja, altijd uh, leuk. Niet in verhouding tot wat we twee weken geleden hadden... Maar... Gewoon eh, gezellig hier en we hebben leuke races. Ik zei het al net hadden we een race voor de Masta Engels. Dus strijd van begin tot eind. En ja, als het volboden is voor de race die we later op de dag gaan zien met eh, 48 van die masta's, dan kunnen we onze eh, lol nog op.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 Om ons nog even te herinneren aan het mooie weekend van twee weken geleden. Op een tweede plaats hadden we Connor Murphy. En op een derde plaats, heel dicht daarachter, de Duitser Klaus-Dieter Heckel. Nou, de nummers twee en drie, ja, die zien we niet meer komen. in de hans Zijn open auto's, formule auto's, haakten de wielen in elkaar daar een uh, crash uh, voor de tweede en derde op de baan. En dus we gaan nu uh, achter de safety car uh, verder. Oh, oh Albert-Jan? Ja, oh, oh, jij ja, ja, ja, ja, neem het over. <laughs> Je zit uh, een hockeyleague ondertussen ook te bekijken. Hè? Dus, ja, okay. Goed, maar uh, in ieder geval de race verloopt voorspoedig. Het uh, is best wel een aantrekkelijk deelnemersveld, hè? Nou ja, spoedig achter de 70-car nu met die uh, Formule Ford. Uh, het is even afwachten hoe het is uh, met de twee uh, rijders uh, die de wielen in elkaar haakten in de Hans en uh, Maar met nog een minuutje op tien uh, te gaan in deze race. Uh, Hopelijk uh, dat de baan zo weer vrijgegeven wordt en dat we verder gaan met de strijd op de baan. Goed, okay. dan komen we straks weer bij je terug voor uh, de uitslag van de Marcel Albers Memorial Trophy. Bedankt zover. Door dus juist uh, Willem van deze live vanaf het circuit Park Zandvoort. En Willem is een fan van Elphavio en, en dan uh, ja, de single Forever Young. Want hij denkt dat hij voor altijd jong blijft. Nou, dit was even een andere plaat van de mei hoor. sounds like a melody. En hier is Chris Keppin, een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear.